10 uur, Femke met het NOS-journaal. Het bezoek van het Koningspaar aan Rusland is in volle gang. De Russische president Poetin liet weten dat hij blij is met het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Maar zei ook dat er wat problemen zijn. Koning Willem-Alexander bedankte Poetin voor de prachtige ontvangst. Hij sprak de wens uit dat alles in vriendschap opgelost zou worden. In het Kremlin volgde een diner. Daarbij zijn ook de ministers Timmermans, Ploemen en Schippers aanwezig. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gaat morgen naar Genève om bij het overleg te zijn over het atoomprogramma van Iran. Hij heeft de werklunch met minister Timmermans afgezegd. Timmermans zal nu overleg voeren met de vicepremier. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de recente gevoeligheden tussen Nederland en Rusland. Vanavond hebben Lavrov en Timmermans wel met elkaar gesproken tijdens het diner met premier Poetin en het Nederlandse koningspaar.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 Kjeld Nuis werd derde. Het is voor verwijde tweede wereldbekeroverwinning uit zijn loopbaan. En na drie nederlagen op rij heeft de Heerenveen weer eens gewonnen in de eredivisie. De ploeg van Marco van Basten won met 5-2 van RKC Waalwijk. En dan het weer. Vanavond en vannacht overal buien en een stevige wind. Die draait van zuid naar west. Morgen is droog met wat zon en rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A28 Zwolle richting Hogeveen door werkzaamheden. De file staat tussen Knopend de Langhorst en de wijk. 3 kilometer. Ook in Syrië nadert de winter. Miljoenen mensen hebben bijna niets om zich te beschermen... tegen het oorlogsgeweld en de kou. Stelt u zich dat eens voor. Wij, het Rode Kruis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 Goedenavond. Utrecht heeft een binnen de zo vurig gewenste start van de Tour de France. In 2015 is de Grand Depart in Utrecht. Een stad met veel passie voor het fietsen, zegt Tour-directeur Christian Prudhomme. A Utrecht zijn we zeker van de passie, de, la passion, de enthousiasme, de la ferveur. Les Pays-Bas, c'est le pays de la petite reine. Monskoos Louis van Gaal had dus een verrassing in petto voor zijn voorlopige selectie voor twee oefenwedstrijden. Joël Veldman van Ajax mag komen wennen. Dan hoort hij de visie van de bondscoach. En dan hoort hij ook hoe zijn medespelers daarop reageren. En kan hij zich al eigen maken wat het is om internationaal te zijn of te worden. En straks een reportage vanuit het zwembad in Eindhoven. Kromowit Jojo brak met veel tumult met coach Wouda. Die zijn notabene inruilde voor zijn assistent Sloof. De partijen hebben zich inmiddels gevoegd naar de nieuwe situatie. Zo lijkt het. In het grote bad in het Pieter van de stadion, De bekende stem. Je was redelijk hard aan het zwemmen. Van Marcel Wouda. Meneer. In het andere bad. Hey, die kleine draai, grote draai, maar gewoon voor jezelf doen. De nog wat onbekende stem van Christiaan Sloof. Nou, we gaan eerst naar Heerenveen, het Abel-Lenstra stadion. Daar won Heerenveen vanavond met 5-2 van RKC. Niets op af te dingen, Arman Afsaroglou? Nee, uh, zeker niet, want Heerenveen was uh, vanaf het begin eigenlijk de betere ploeg. RKC dat trok zich al vanaf de eerste helft heel ver terug op eigen helft. En uh, liet het spel aan Herenveen, uh, Loerde wat op de counter en hoopte eigenlijk zo lang mogelijk de 0 te houden. Dat lukte ook wel een half uurtje. Maar in de eerste helft uh, scoorde Otikba de 1-0 uh, voor Herenveen. Maar pas in de tweede helft werd het eigenlijk echt leuk. Vooral omdat er uh, vaak gescoord werd. Finn Bogason uh, twee keer zorgde voor de 2- en 3-0. Toen deed RKC wel iets terug via Boguel. Maar weer Finn Bogasson met zijn derde goal van de avond. Zorgde voor 4-1. Zieck voor 5-1. Lamey. Deed in de slotminuut nog wat terug. 5-2. Maar dat mocht uh, niet meer baten. Heerenveen was beter. Speelde ook aardig voetbal. Het was niet heel erg goed. Maar na drie nederlagen op rij zal de ploeg van uh, Marco van Basten. Die voor deze wedstrijd overigens geschorst was. Die zit op de tribune. Maar uh, Heerenveen zal daar niet om malen dat het allemaal niet zo heel goed was. Want de ploeg wint weer eens. En dat is uh, goed nieuws. In zeven goals. Wat was de mooiste? Ja, met afstand de 5-1 van Hakim Ziyech. Sowieso uh, de uitblinker op het veld uh, vond ik hoor. De jonge middenvelder. Die uh, al heel goed speelde, vooral in de eerste helft. Een aantal hele mooie paasjes gaf. Ook de assist had voor de 1-0. Hij zakte in de tweede helft een beetje terug in het begin. Maar aan het eind was er een schitterend doelpunt. Na balverlies van RKC op de hel op eigen helft was het Zieck die de bal kreeg. En eigenlijk had hij je moeten spelen op Bogasson, Want die uh, stond helemaal vrij. Die liep weg bij de centrale verdedigers. En die kon zo 1 op een voor de keeper worden gezet. Maar Zieck zag dat uh, Jan Seda... De doelman van RKC iets te ver voor zijn goal stond en dacht ik ga het gewoon proberen van 30 meter. Prachtige boogbal met gevoel echt geplaatst achter Seda Schitterend doelpunt van Ziek. die ook nog een publiekswissel kreeg. Terecht hoor, want hij was de beste man op het veld. Twee goals van Veen van Vin Bocazon kwamen uit een strafschop. Allebei terecht die strafschop? Nou ja, die tweede sowieso wel. Daar is geen twijfel over mogelijk denk ik. Want het was een actie van Slagveer die een paar tegenstanders passeerde. En in het strafschopgebied onver werd gehaald door Van Weert. Dat was gewoon een terechte strafschop. Maar die eerste penalty daar is wat twijfel over. Het was Finn Bogasson die uh, onver werd getrokken door Guano, centrale verdediger van RKC. Maar hij toucheerde hem maar heel licht. En ik vraag me af of de contact nou wel dusdanig was dat Van hem de bal echt op de stip moest leggen. Maar goed, hij deed het wel. En als je dat doet, dan moet je eigenlijk de verdediger van RKC ook een rode kaart geven. Want het was gewoon een scoringskans voor Finn Bogasson. Als hij de bal had geraakt, was hij erin gegaan. Maguano kreeg een gele kaart. Bal ging wel op de stip. En Finn Bogason die schoot hem onberispelijk binnen. Finn Bogason die overigens twee wedstrijden op blij niet had gescoord. Dus het werd weer even tijd voor de IJslander... die de afgelopen weken wat kritiek had gekregen van zijn trainer Marco van Basten. Dat hij wat slordig omging met alle kansen. Dat hij zich wat arrogant gedroeg in het veld. Maar goed, dat heeft hij nu een beetje gelogen. Hij heeft drie keer gescoord en staat nu op 14 goals al in de Eredivisie. Arman Afsaroklo was dat. Dan uh, schaatsen in Calgary komen de internationale toppers... voor het eerst in dit Olympisch seizoen tegen elkaar in actie. De eerste dag van de wereldbekerwedstrijd zit er net op. Sebastian Timman is hier aangeschoven. Uh, laten we beginnen met de vijf. 1500 meter voor de mannen. Uh, Nederlands succes voor Koen Verwij. Heb je die ooit zo sterk zien rijden uh, aan het begin van het seizoen? Um, nou, vorig jaar won hij ook een wereldbekerwedstrijd... Uh, uh, aan het begin van het seizoen. Dat was toen de tweede in uh, Colonna. Uh, maar ik moet zeggen dat hij een, een hele solide en een frisse indruk maakt... nu die is uh, teruggekeerd bij, uh, bij TVM... Uh, hij gaf dat zelf na de Nederlandse afstandskampioenschappen twee weken geleden ook al aan. Waar hij uh, Nederlands kampioen was geworden op deze 1500 meter. Dat hij uh, eigenlijk uh, beter met zijn sport omgaat dan ooit. Hij loopt de kantjes er zeg maar niet meer vanaf. Serieuzer dan ooit. Toen maakte hij al een hele goede indruk. Nu doet hij dat in Calgary ook. Hij rijdt een uh, dikke seconde af. Van zijn persoonlijke record. Komt in de buurt van het Nederlands record. Van Eben Wennemars. Daar bleef hij dan nog wel vier tiende van verwijderd. Maar wel in de 142. 142-78. Dus um, hij. Maakt een, een, een sterkere indruk dan vorig jaar... toen hij weliswaar dus ook een wereldbekerwedstrijd op zijn naam schreef. Maar dat was dus nu ook nog eens met een, een hele nette race... waarin die reed trouwens tegen Kjald nou, dus Die wordt derde en daartussenin staat uh, Johnny Davis dan op de, op de tweede plaats. En de andere Nederlanders, Rian Ket en Marek Tuitet... die vinden we verder naar achter terug op plaats 9 en 10. Maar goed, weer eens een overwinning dus ja. aan het begin van het seizoen. Ja. Ook op een afstand waar dat uh, niet echt meer gewoon was uh, nee. voor Nederland. Dan de 500 meter binnen mannen. Daar won Ronald Mulder. Had hij ooit eerder gewonnen? Nee, de eerste keer dat hij... was die, wel uh, altijd een topper. Maar... Ja, ja, ook uh, eigenlijk de eerste uh, die echt weer in de buurt kwam... ook van het Nederlands record van Gerard van Velden... van een paar jaar geleden. Uh, Jan Smeekers heeft nu trouwens dat Nederlands record op zijn naam staan. Maar je ziet wel echt dat we een 500 meter land geworden zijn... de laatste jaren. Ronald Mulder was wel uh, twee keer tweede en zes keer derde geworden... zeg ik uit mijn hoofd. Maar een overwinning zat er nog nooit in. Veel blessures gehad ook met zijn lies bijvoorbeeld. En nu zie je dat hij daar weer helemaal uh, van hersteld is. Dat hij ook weer snel durft te starten dat hij die power in zijn race durft te gooien. Hij rijdt een persoonlijk record, 34.41 en is meer dan een tiende sneller dan de regerend wereldkampioen... en Olympisch kampioen Thayben Moe. Die wordt tweede, Greg wordt derde. Michel Mulder, zijn uh, tweelingbroertje... eindigt uh, ja, door het rijden van Ronald Mulder net naast het podium. Die wordt, uh, wordt vierde. En Hospes, die het goed deed, ook met de zesde plaats... en Jan Smekers vinden we terug op plaatsen uh, zes en zeven. Ja, en ook voor Ronald Mulder was het dus een goed begin van het seizoen. Ja, dat is wel lekker hoor.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 ja, het was goed. Echt uh, gaaf om te winnen. Zijn jullie hier al lang? Want vaak is een beetje het verhaal dat, dat de Europeanen de tweede week pas, pas beter worden. Ja, we zijn hier vorige week donderdag aangekomen. Dus dat is wel een goed. Zeven dagen om te acclimatiseren. En dat moeten we normaal gesproken wel voldoende zijn hoor. Dat is ook een hele bewuste keuze, omdat jullie hier gewoon echt goed wilden zijn. Ja, zeker. De, het hele team uh, zijn we op tijd hierheen gekomen en uh, hebben gewoon goed gewerkt naar dit toernooi. Vlak na de race.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 ja, dan ga je twijfelen en dat soort dingen. En natuurlijk, het, je hoeft nu niet heel goed te zijn. Maar het is wel lekker als die vooronder is. Dat zei Ronald Mulder. Straks hoort u nog Koen Verwij over zijn 1500 meter. Maar die is nog niet zo lang afgelopen. Gaan we naar de vrouwen, Sebas. Um, ja. De 500 meter, hoe ging die bij de vrouwen? Uh, de Nederlander? De 500 meter, uh, uh, daar kwamen de Nederlandse vrouwen eigenlijk niet aan te pas. Margot Boer, de Nederlandse kampioen, wordt zevende... Sangwa Lee, daar is ze weer. De Olympisch kampioene en de regerend wereldkampioene. Ook houdster van het wereldrecord. Wint voor Wolf en Beijing Wang Boer, de zevende. Wat vooral opviel, opviel was dat Thijsje Oenema uh, slecht reed. Komt niet verder dan de zeventiende plaats. Net achter uh, Laurine van Riesen. Andere twee Nederlandse vrouwen rijden straks nog in de B-divisie. Dus dat was geen Nederlandse afstand vandaag, ja. zullen we maar zeggen. Die 500 meter. Uh, dan de drie kilometer voor de vrouwen. Gewonnen door Claudia Pechstein. Ja, ja, ja, boven veertig. Dat is toch wel een verrassing noemen. Hè? Ja, alhoewel ze. Uh, ook sinds haar comeback na die dopingschorsing... die ze kreeg vanwege de verdachte bloedwaarde... toch wel meer wedstrijden heeft, uh, heeft gewonnen. Ze verslaat Irene Wust in een rechtstreeks duel... Uh, die ze eigenlijk continu liet rijden. Ze slaat toe in, uh, in de slotfase. Verschil 64 honderdste van een seconde. En Sablikova staat daar dan tussen... op plaats twee. Dat waren ook de enige drie dames... die binnen de vier minuten reden. Trouwens, eervolle vermelding voor Antoinette de Jong. Die reed uh, naar de vierde plaats. Dat is balen. 4 0, 0 56 Is wel een dik persoonlijk record. En een wereldrecord junioren. Dus dat heeft het uh, talent goed gedaan. Ja, nog even terug naar Pechstein. Ja. Want je zei het al, die dopingkwestie... ze heeft nog altijd ruzie met de ISU... Ja, de internationale schaatsbond. Die gaan nog steeds rollenbollend over straat. Pechstein werd in het seizoen... voor de Spelen van Vancouver... geschorst vanwege afwijkende bloedwaarden. Het komt er eigenlijk op neer... dat Pechstein zegt dat is aangeboren... en dat de ISU beweert... dit zijn wel heel erg verdachte waarden. En het is wel opvallend dat het steeds... op belangrijke momenten dan zo verschrikkelijk afwijkt. Nou ja, is, dat, zo gaat dat eigenlijk... maar door. ISU haalde kort geleden... nog weer uit aan het adres van Pechstein... die trouwens een eigen ploeg is begonnen... Maar ja, schaatsen doet ze nog altijd heel hard en winnen kan ze dus ook nog steeds. Ja, en, en ze mag ook eventueel naar Sochi. Ja hoor, ja, ja, ja, als zij zich kwalificeert dan mag zij gewoon naar Sochi. En reken maar dat ze daar een vans van halen voor het feit dat ze Vancouver heeft gemist. Ja, een nederlaag voor Wüst. Moeten ja. we daar nog zwaar aan tillen? Of... Nou, dat deed ze zelf wel. Uh, ze vond haar race slecht, slecht ingedeeld. Ze vond dat ze uh, te voorzichtig was begonnen. Eigenlijk het feit dat het zo hard ging de afgelopen week... ook in training op het ijs van Kelkrië... dat werkte nu een beetje tegen haar. Ze was daardoor te voorzichtig van start gegaan. Daardoor kwam ze weer een paar keer niet lekker uit bij de bochten. Dus kortom was het een race waar ze eigenlijk geen moment... in haar race kwam, om het zo maar even te zeggen. Maar toch, derde. Sebastian Thierman, bedankt. Eindelijk is het zover. Utrecht krijgt de zo gewenste toerstart in 2015... is de domme decor van Le Grand Départ. Gisteravond kreeg burgemeester Aleet Wolsen de toezegging van toerdirecteur Christian Prudom. In een lang telefoongesprek moesten de laatste oneffenheden uit de weg worden geruimd. Nou, er zijn allerlei dingen natuurlijk over parcours en allerlei andere dingen waar je nog even wat over spreekt. Uh, de begroting voor Utrecht moest natuurlijk rondgemaakt worden. Uh, nou, en Dat soort wat kleinere dingen die nog afgerond moesten gaan worden. Want de afgelopen maanden is het natuurlijk al heel intensief en heel goed en ook heel constructief, maar ook heel pittig. Uh, overlegd met de toerdirectie uiteraard. En gisteravond rond je dat dan af en hij zei aan het eind dat vond ik heel fijn, ook heel mooi. Hij zei, Alert, wij zijn even blij als jullie. Nou, het is ooit begonnen als, onder het motto, le tour sous le dom. He, de tour onder de dom. Is de start ook echt onder de dom? Ja, nou, een start onder, onder de dom is feitelijk onmogelijk. Dat zult u zien als u daar gaat staan. Maar dat de dom royaal in beeld komt met wielrenners... daarvan kunt u zeker zijn. Hoeveel, hoeveel gaat het de gemeente kosten? Nou, het budget is tussen de 10 en de 15 miljoen. Uh, de gemeente heeft zelf 5 miljoen vrijgemaakt. En uh, dat was mijn persoonlijke wens ook dat het publiek privaat moet worden gefinancierd. We hebben met heel veel sponsoren gesproken. Daar zijn we hartstikke blij mee dat de grotere en kleinere bedrijven dit royaal steunen. Dus we hebben ook al 5 miljoen uh, privaat zeker gesteld. En we zijn nog met een aantal sponsoren bezig voor uh, nou, site events om de puntjes op de i te zetten. Dus die hebben we ook echt nog nodig. Uh, en dat gaan we de komende tijd uh, afronden. Maar in principe is de begroting rond. Ja, we kunnen een feestelijke en ambitieuze start hier organiseren. Dat is rond. Maar ook daar moeten we nog, uh, nog in de afrondingen mooie, uh, nog feestelijker evenementen eromheen organiseren. Maar het is ook een feest ernaartoe. Hè. Het is niet alleen in 2015 een feest. Maar het feest ernaartoe is bijna ook net zo mooi. Er zal van alles nog wat gebeuren in de stad. Maar er zijn Allerlei sponsoren zijn we daarover in gesprek. En dat denken we ook dat het zeker ook goed gaat komen. Het is wel een, uh, ja, een lange weg geweest. Hè? Het was echt de lange adem. En de aanhouder die uiteindelijk dan wint. Ja, zeker. Uh, Prudon was in 2007 nieuw, ik in 2008. En we hebben in 2008 vrij uitvoerig contact gehad. Omdat uh, toen ging de Tour naar Rotterdam. Nou, eigenlijk die contacten zijn sindsdien heel hartelijk en heel goed en heel constructief geweest. En de Tour kost heel veel geld, maar hij is niet te koop. Dus hij moet je uiteindelijk gegund worden. Uh, gelukkig, want wij zijn natuurlijk... Uh, Londen heeft wat andere budgetten uh, dan wij hebben. Ja, en daar zijn ook die intensieve contacten van nodig. En de aanhouder wint uiteindelijk. Is dat ook een doorslaggevend iets geweest? Dat zij zagen dat Utrecht na uh, dat de start in 2010 naar Rotterdam ging niet afgehaakt is? Ja, zeker. Uh, en, uh, ik heb zelf ook met uh, Christian Proudion door de stad gewandeld uh, daarna. Hij kende de stad ook niet zo goed. Amsterdam en Rotterdam zijn op zich bekender. En hij was zo onder de indruk. Het was toevallig ook een mooie dag dat de terrassen vol zitten... en neuden vol zitten en de grachten druk bevaren worden. Hij was er echt van onder de indruk. Dus ik denk dat dat hem ook tot de uitspraak heeft geleid... bij hem gisteravond. Aleit, wij zijn even blij als jullie. We komen heel graag naar Nederland. We komen heel graag naar Utrecht. En jullie gaan echt een mooie toestart organiseren. En hij zei ook tegen ons, dankjewel. En in het Nederlands zei hij tegen mij... Dank je wel. En dat zei Aleid Wolsen, nu nog burgemeester van Utrecht... tot 1 januari, als ik me goed herinner. Tourdirecteur Prudom is dus blij met Utrecht als startplaats. La candidature Utrecht is een magnifique candidature. Accès sur la jeunesse. Avec uh, une ville vraiment en mouvement. Puis aussi avec ce, ce lien déjà réalisé... entre la bicyclette du quotidien de monsieur Madame tout le monde. En vélo de compétitie, vélo des champions van de Tour de France. En dat lien is, ik denk, het nummer 1 van de Tour de France in het 21e siècle. En de Pays-Bas zijn in dit geval een voorbeeld. Christian Prudhomme zegt dat de kandidatuur van Utrecht uitstekend was. Utrecht heeft een mooie binnenstad, er heerst een uh, fietstraditie. Bovendien is er een sterke band tussen het fietsen van de alledag en het wielrennen, zoals in de Tour. Een van de initiatiefnemers voor de Tourstart is onze collega Jeroen Wielaert. Goedenavond, Jeroen. Ja, Ronald, dankjewel. Waar kwam dat idee vandaan om ooit de tourstart naar Utrecht te halen? Ja, ken jij, ken jij de oude Dick Heuvelman nog? Van het Nieuwsblad van het Noorden? Uh, nou, van naam. Oude, hele goede jongen uit de, de grote generatie van... Peter Ouwekerk en Joop Holthuizen. Uh, de volgers uit de jaren 70. En Dick Heuvelman had in Groningen en in die rondes... al heel vaak zitten filosoferen over een evenement voor zijn deur. In 96 was er een groot symposium van het Groningse bedrijfsleven... om iets wat meer dynamiek te bedenken. En Dick... Die zag toen zijn kans schoon. Het was vlak na de uh, Ronde van Frankrijk in Den Bosch. Om dan nou maar te bedenken dat de Giro naar de Martinitoorn moest. <laughs> toen dat bijna zover was, in uh, 2002, heb ik samen met mijn goede kroegmaat Jan Fokkens... in het uh, Café De Vogel aan de burgemeester Rijgenstraat in onze stad Utrecht gezegd... als de Giro naar Groningen kan komen, kan de Tour toch zeker naar... Utrecht komen. En krijg je dan meteen iedereen mee? Nou, wel burgemeester Annie Brouwer destijds. Uh -huh. En de toenmalige wethouder en nu per partij van de voorzitter Hans Spekman. Maar in de bevolking was het nog zo'n beetje van... Ach, daar kunnen wij niet. Ons stadje is er veel te klein voor. En inmiddels is ook gebleken uit de commentaren van Christian Prudum... die destijds nog nooit uh, van Utrecht had gehoord... En, en vele bezoekers sinds 2006 veel meer van die stad heeft leren kennen... dat er toch een uh, achterhaald beeld is van <laughs> wat Utrecht betreft. De ja. Ja, um, het ging oorspronkelijk tussen Rotterdam en Utrecht uh, voor 2010. Toen verloren jullie, zal ik maar zeggen, hè? want Rotterdam won. Uh, heb je toen nog overwogen van nou, uh, dit is het wel, uh, laat maar zitten verder? Nee, dat is niet de goede houding. Wat dat betreft was het toch een soort wielermoraal. En uh, ja, ik herhaal dat ik dit, dit dus voor, voor, voorlopig steeds heb, heb, heb, heb aange, aange, aangevuurd als, uh, als aanjager. Uh, Wolfsen en consorten zijn veel belangrijker. Maar we hadden iets van uh, continué. En hier is ook die Prudom erg belangrijk in geweest. Want toen uh, Rotterdam uiteindelijk uh, een officiële... Uh, presentatie gaf in december 2008, greep Christian Prudon mij persoonlijk vast en zei: Jeroen, Jeroen, continue, continue. En toen begreep ik uh, dat. Dat de kans er uh, nog wel was? Nee, toen begreep ik dat een van de grootste supporters van Utrecht in Parijs woonde. Ja, ja. Uh, hebben jullie nou nog een rol de komende anderhalf jaar? Of zeg je van nou, uh, nu gaat het uh, om de mensen die er echt uh, verstand van hebben... en die organiseren en uh, ik wil er nou niks meer mee te maken hebben? Nou, het grote voorwerk heb ik gedaan, heb ik gedaan met enorme opluchting. Uh, al in de vrije tijd. Naast de NOS-werksmijden, dat moet ik er gelijk bij zetten. En, uh, nou, we zullen in de stad nog wel eens hier links en rechts eens een ideetje laten vallen over mm -hmm. uh, een culturele omlijsting of zo. Want je weet dat ik daar ook van ben, van de cultuur. Dus ja, misschien is een foto expositietje van, van uh, de moderne. De uh, tourfotografen. Uh, uh, al veel langer is er een idee om met uh, uh, Jos Ellings Theaters dus een reeks uh, documentaires te maken op itfa -ma it niveau want er is heel veel documentaire materiaal over de. Uh, dat dingetjes dat ja. uh, wat, wat staat allemaal, allemaal een beetje allemaal allemaal hobby ja. de, gewoon uh, de beroepspraktijk. <laughs> wat staat ons uh, en Utrecht en jou te wachten uh, over anderhalf jaar? Nou, wat, wat ik uh, ook al niet zelf heb verzonnen, maar uh, in Rotterdam heb gezien. Is dat ze uh, daar in 2010 het niet lieten bij een week. Maar gewoon al in het voorjaar begonnen. En dat een, een spektakel voor minstens een half jaar lieten zijn. Wat wervend en vrolijk creatief is geweest. En dat moet ook zo worden. Ik weet... Veel meer jeugd, want uh, dat heb ik nog niet helemaal in de uitzending gehoord. Er uh, is een kolossale hoeveelheid uh, uh, creativiteit en energie gebarsten... ...onder de, vooral de jonge studentenbevolking in, in de stad. Nou, dat, dat maak ik graag mee. Okay. maak ik graag mee. Oké, okay, Jeroen Wielijf. Uh, veel plezier de komende anderhalf jaar en vooral in juli 2015. Dankjewel. Vooral positieve reacties dus over het nieuws... dat Utrecht in 2015 de Tourstart zal organiseren. En vanuit het peloton ook. Belkin renner Lars Boom. Ja, helemaal leuk. Uh, ik heb Rotterdam meegemaakt uh, in 2010, dacht ik. En dat was heel bijzonder uh, voor, uh, nou, als Nederlander in, de, in, de, in Nederland te starten in de grote ronde. En uh, ja dat geldt voor Utrecht precies hetzelfde, denk ik. Uh, het is een, uh, een goed iets dat het weer in Nederland is uh, voor de Nederlanders... en voor de wielersport, denk ik... En, uh, ik ben er heel blij mee. Lars Boom over Utrecht 2015, Le Grand Départ. We gaan van wielrennen naar voetbal. Louis van Gaal maakte vanmiddag zijn selectie... voor twee oefenwedstrijden eh, bekend. Oranje oefent komende week tegen Japan en Colombia. En natuurlijk zat er een verrassing in die selectie. Een bijdrage van Bas Tichler. En opnieuw staat er dus een verrassende naam... op het lijstje van Louis van Gaal. Dit keer Joël Veldman van Ajax. Dat had eigenlijk nog niemand verwacht. Want Veldman komt natuurlijk pas net kijken. Maar het heeft alles te maken met de absentie van de PSV'ers Bruma en Rekiek... die nog niet 100% fris en fruitig zijn... en, na overleg met Filip Cocu, door Van Gaal niet zijn opgeroepen. En dus is er ineens een plekje voor Veldman... met wie Van Gaal een duidelijk doel heeft de komende week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 had hij al uh, uh, volgens mijn scouts... want ik ga niet iedere wedstrijd van Aijs bekijken... maar volgens mijn scouts heeft hij uh, heel goed gespeeld. Terug bij de groep is Luciano Narsingh. Die was voor zijn blessure een vaste waarde in het elftal van Van Gaal... en mag dus nu alweer aansluiten. En ook daar geldt, dat is misschien wel wat eerder dan menigeen had verwacht omdat hij uh, blijk geeft, uh, zowel, want hij speelt al zeker vijf, zes wedstrijden. Drie wedstrijden in een jong PSV. Daar is hij heel bepaald geweest voor het resultaat. Maar nu speelt hij in PSV 1 en is ook nog steeds bepaald voor het resultaat. Gisteren gaf hij ook weer twee afgemeten voorzetten. Dus ja...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 Dan weten we dat alvast. Ook Maarten Stekelenburg is terug bij de groep... net als Tim Krul. En dat heeft dan weer alles te maken met de blessure van Michel Vorm. En over blessures gesproken, Wesley Snijder is er om die reden ook niet bij. Tot zover de feiten. Gelachen werd er namelijk ook nog... en merkwaardig genoeg toen het onderwerp matchfixing ter sprake kwam. Afgelopen week interviewde de Telegraaf de bekende gokker Rooie Paul... En die had vermoedens dat de wedstrijd tegen Hongarije... die Oranje met 8-1 won, wel eens omgekocht zou kunnen zijn. Van Gaal dacht van niet. En dan moeten wij maar direct geloven. Wat één man zegt. Dus jij gaat naar het pistolenpaaltje... en, en, en dan uh, de telegraaf neemt dat natuurlijk over... want ja, die, die willen natuurlijk die, die fantastische overwinning van Nederland... weer bagatelliseren. En, uh, en, en uh, dan geloof jij dat. Nou... Ik geloof altijd uh, de officiële uh, kanalen. De FIFA heeft een systeem ontwikkeld. Uh, naar aanleiding van de aanklachten tegen matchfixing. Daar heeft Van Praag ook al over gesproken. En, en uh, daaruit bleek dat er helemaal geen verhoogde uh, weddenschappen op Nederland-Hongarije zijn afgesloten. Lijkt me ook onlogisch, want Hongarije stond toen tweede dan geloof ik eerder de FIFA dan pistolenpaaltje. <lacht> rode paal is het. Oh, rode paal. Ja. Ja, ja. Ik hoop dat hij niet kwalijk neemt... dat <lacht> ik gewoon over de straat hier weg kan. Belangen. Nou ja, maar Pistolenpaaltje is dat misschien een ja, ander verhaal... Ja. maar bij rode paal kan je ja. gewoon wegleiden. Goed. Zijn er nog meer vragen? Nee, dank u zeer. Jammer hoor. En zo eindigde het vanmiddag in Zeist... Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En dat zei Bas Tiggelen. En voor degene die dat niet weten: pistolenpaaltje. Dat is uit de jeugd van Louis Vergaal. Zoek er nog maar eens op op internet. Ongetwijfeld nog ergens te vinden. Het was een schok in zwemland. Ranomi Kroenjojo, die breekt met haar coach Marcel Wouda... en verder gaat met de 26-jarige Christian Sloof. Twee weken na de breuk is de rust weer wat teruggekeerd... in het Eindhovense zwembad. Waar Sloof zich ontfermt over onder meer de Olympische kampioenen... en waar Marcel Wouda actief blijft als trainer van onder andere Femke Himskerk. Een reportage van Edwin Cornelissen. In het grote bad in het Pieter van de Stadion, de bekende stem... Je was redelijk hard aan het zwemmen. Van Marcel Wouda. Meneer... In het andere bad, yes. het trainingsbad. Hey, die kleine draai, grote draai, maar gewoon voor jezelf doen. De nog wat onbekende stem van Christian Sloof. Gaan we niet zozeer op uh, command, het gaat meer echt even om de beweging. De nieuwe coach van Ranomi Kromo Jojo En uh, die je moet omschrijven als. Als een uh, rustige, maar uh, zeer uh, talentvolle en uh, uh, gezellige uh, man, jongen. Maar uh, ja, het is gewoon een coach of volwassen. Uh, Kerel en um, ja, die, die, dat, dat werkt gewoon heel goed. En uh, ja, in, in de afgelopen twee weken heeft hij al wel laten zien uh, dat hij zich heel snel kan ontwikkelen en uh, de skills en de vaardigheden die hij heeft, dat hij dat nu laat zien uh, toepast. Dat hij eigenlijk uh, als een spons alle informatie uh, tot zich neemt en, en daaruit uh, filtert wat hij kan gebruiken. En, uh, ja, wat ik kan gebruiken tot, uh, ja, tot een topcoach en uh, tot goede prestaties in het water. Renomen je ook goed te maken midden in het water. Ja, dit is even om de draaibeweging te oefenen, hè, yep. zonder dat de kant er al bij komt kijken. En uh, nu gaan we dat stukje draaien zeg maar, in praktijk brengen ja. met ondersteuning van de video en de wetenschappers van het InnoLab. Kijk, groot scherm staat al opgesteld. Jazeker. Jazeker. Zeker. Klaar om richting de muur te gaan? Jeey. Yeah. Wat is nou het verschil in aanpak tussen Christian en Marcel, waardoor je met Christian wel een 100% klik hebt en met Marcel niet? Nou, allereerst is dat niet uh, trainingstechnisch. Qua trainingen, uh, qua planning uh, gaat er uh, eigenlijk niks veranderen. Je zit er meer in de omgang eigenlijk, het sociale? Ja, het sociale, dat is heel moeilijk te omschrijven. Het is veel makkelijker om te zeggen van uh, ja, de trainingen bevallen me niet of de prestaties uh, zijn niet goed. Is Marcel misschien iets te serieus voor jou in trainingen? Nou, misschien wel. En, en dat is natuurlijk ook uh, na de Olympische Spelen waarin ik eigenlijk uh, ja, mijn doelen heb behaald. Uh, het jaar daarna of eigenlijk de maanden daarna heb ik wel echt goed nagedacht van wil ik wel door blijven zwemmen en uh, wat wil ik dan doen en hoe wil ik dat vooral doen. En uh, ik kwam er wel achter dat plezier ook heel belangrijk is. Uh, uh, er moet heel duidelijk uh, wel uh, getraind worden en er moet heel duidelijk zijn uh, wanneer er dus hard gezwommen moet worden en wanneer er ruimte is voor een, uh, voor een grapje of voor een lolletje. Maar ik denk dat Chris dat heel duidelijk uh, kan, uh, uh, ja, dat het bij hem heel natuurlijk zal gaan. Is het nog te diep, uh, Ranomi? Ja, zo heeft uh, Ranomi Kromowidjojo dus uh, haar lot gelegd in uh, de handen van uh, een trainer die, uh, ja, als je het als buitenstaander ziet, net uit de zwemluiers komt. Maar zo is het vast niet. Ja, spannend, hè? <laughs> nee, ja, uh, ik, uh, ik ben natuurlijk al wel gewoon uh, acht jaar trainer. Nog nooit uh, bij, bij zo'n prominente groep. Maar het is niet zo dat ze iemand van straat heeft geplukt... en heeft bedacht van, hey, die, die moet het maar even gaan doen. We kennen elkaar langer, het is altijd goed gegaan. We praten makkelijk. Uh, een Beetje dezelfde humor, ook wel dezelfde instelling. En ik heb inmiddels ook wel bewezen dat ik in ieder geval wel wat kan met zwemmers. En ik kan me voorstellen dat je dan ook wel denkt van... jeetje, ik krijg nogal wat in mijn handen. Hè? Want de verwachtingen bij een Olympisch wereldkampioen... die zijn altijd hoog gespannen. Ja, ja dat, dat is wel iets wat je weet, maar... Dat is in die zin geen overdenking om het dan niet te doen. Voelt het voor jou niet als een soort van druk dat je denkt van... jee, kan ik het wel aan, ik moet nog bewijzen? Nou ja, natuurlijk. Het, uh, het is wel spannend en het is een grote uitdaging. Ik heb wel het gevoel uh, dat ik dat kan, anders had ik ook echt wel nee durven zeggen. Ja. Ja. Ranomi moet in de toekomst van jou gaan leren. Maar heb je ook het idee dat jij veel van Ranomi gaat leren? Ja, dat denk ik wel. Uh, Ranomi is een hele bewuste sporter die ook heel goed onder woorden kan brengen... wat ze nodig heeft, wat ze voelt, hoe haar gevoel is bij een bepaalde oefening, opdracht... Dat zijn wel dingen om mee te nemen in de programma's en in de verdere ontwikkeling. Hij was wel beter dan die vorige al. Weer even terug naar het grote bad. Ik ben blij dat we echt een expert op dit keerpunt hebben. Dat is iets wat ik niet zo goed kan. Waar Marcel Wouda aan het delegeren is. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dus ik mag zo meteen aan de bak. Hij blijft dus in Eindhoven. Ja, met wat voor gevoel sta je er dan? Ja, goede vraag. Um... Een goede vraag, omdat ik eigenlijk nooit, uh, dus, ja, ik, goede vraag, maar ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Dat komt eigenlijk omdat ik dit is wel wat ik het allerliefste doe en uh, waar ik het meeste plezier uit beleef. Voor mij is dit mijn dro de droombaan. En uh, ik, ik had, er is misschien één dagje geweest dat ik dacht van ja, dit wil ik niet meer, maar al heel snel was ik er wel weer over, van overtuigd dat dit is echt wat ik heel graag wil. Dus als je dan de kans krijgt om dit te doen, dan sta je ook weer vol met passie. En. Ja, sta je weer vol met passie en overtuiging aan de badrand om je vak uit te voeren. Wat je het allermooiste vindt. Hoe ging jouw tweede rondje net? Ja, eigenlijk vrij zoek om nog. Ja. Ze trainen nu in verschillende baden. Ver, 48-5. Marcel Wouda. Renomi, de Volgende ronde gewoon gelijk afzetten. Ook. En Christian Sloof. Maar in de middagen zullen ze ook nog wel eens het trainingsbad delen. Twee. Ja. Op eerst op voeten te plaatsen, hè. En zo staat alles in Eindhoven op dit moment weer op een rijtje. Ja, ik, ik heb echt alles op een rijtje. En dat, uh, dat, dat werkt wel heel uh, geruststellend. En uh, ja, alle energie kan nu naar de trainingen. En uh, ja, dat, dat merk ik al wel gelijk: dat het zwemmen echt wel super lekker gaat. Ja, beter. Netjes. Door een bijdrage van Edwin Cornelissen vanuit het Pieter van de Hoge Band Bad in Eindhoven. En we blijven in Eindhoven, want daar konden de hockeyers van Oranje-Zwart vanavond aan kop komen in de hoofdklasse. Moest alleen thuis even worden gewonnen van Kampong, een inhaalwedstrijdje. Is dat ook gelukt, Tim Steens? Nee, dat is niet gelukt, Ronald, want Kampong heeft gewonnen hier met 4-3 van Oranje-Zwart. Ik moet zeggen, het was een geweldige wedstrijd, echt een topper waard. En uh, ja, het, was, het scoreverloop was ook na vanand zeg maar. Uh, Oranje Zwart nam de leiding door Mink van der Weerde. Daarna werd het gelijk door Sander de Wijn. 2-1 door Kemperman van Kampong. en 2-2 door Mink van der Weerde. En toen werd het heel spannend in die slotfase. Toen werd het 3-2 voor uh, Oranje Zwart door Jelle Galema. Iedereen dacht van, nou, Oranje Zwart gaat die wedstrijd wel naar zijn toe trekken. Toen werd 3-3 door Weustof en uiteindelijk 4-3 door Sander de Wijn uit een variant van een strafcorner. Geweldige wedstrijd. 4-3 voor Kampong. Dus dat betekent dat uh, Kampong klimt van plaats 5 naar uh, plaats 4. En Oranje Zwart uh, is geen koploper, maar blijft op plaats 3. Over die wedstrijd praten we even na met uh, Sander Baart, een van de internationals van uh, Oranje Zwart. Uh, ja, Sander, wat ik zei, uh, die 3-2 uh, voor jullie, ik denk, nou, die wedstrijd uh, gaan jullie naar je toe trekken. Dacht jij dat ook toen? Ja, zeker. Het was volgens mij nog 8 minuten dat er op de klok, uh, klok stonden. Uh, ja, dan moet je gewoon als, uh, als toploeg moet je gewoon zo'n wedstrijd kunnen, kunnen uitspelen. En uh, gewoon het spelletje heel klein houden. En gewoon geen risico's nemen. Gewoon ad Maar uh, ja, dat uh, lukte niet zo goed. Jammer genoeg. Dus uh, ja, ik had ook niet meer verwacht dat ze er twee gingen maken. Dus uh, heel zuur. Ja, want het blijft wel spannend natuurlijk in de top van de hoofdklasse. Ja, dat wel. Ja. Nu staat het wel. Uh, het staat heel dicht bij elkaar. Ja. Dus dat is op zich, op zich wel mooi. Even over jou persoonlijk, Sander. Uh, jij hebt als een van de internationals besloten om naar India te gaan. De India Hockey League te gaan spelen. Uh, samen met Jaap Stokman en Pirman Blaak, de twee keepers van uh, Oranje. Um, ja, waarom, ben je nou naartoe, waarom ga je daar nou naartoe? Ja, omdat het gewoon een geweldige competitie is. Uh, het is vorig jaar, uh, zijn ze ermee begonnen. Uh, ik heb het vorig jaar voor de eerste keer ook mogen meemaken. Uh, dus ik weet wat, uh, wat het precies allemaal inhoudt. Uh, het is echt uh, ja, geweldig gespeeld met de beste spelers van de wereld. Uh, ja, en ik wil, gewoon, uh, ik wil dat gewoon niet missen. Als we dit jaar ons contact zouden verbreken, mm. dan, uh, dan zouden we no nooit meer in de heel mogen spelen. Dus uh, het is gewoon uh, ja, iets heel erg jammer. Dus uh, daar heb ik uh, niet voor gekozen. Nou heeft jullie bondscoach Paul van As gezegd van nou, ik kan je niet verbieden om te gaan, hè, maar ik zou je het niet uh, aanraden. Wat heb je met Paul besproken? Heb je dit besproken met Paul van As? Ja zeker, we hebben het met heel het team besproken. Uh, Paul heeft dus aangegeven van dat hij denkt dat uh, het niet slim is om te gaan, omdat je dan uh, oververmoeid geraakt en uh, mentaal, uh, mentaal uh, moe wordt. Uh, ben je daar niet bang voor? Ik persoonlijk niet. Ik denk dat het van persoon tot persoon uh, afhangt. Uh, ik denk uh, of ik weet. Ik ben gewoon iemand die gewoon heel graag en heel veel wat hokje. Ik ben echt een trainingsbeest. Uh, trainings, uh, en uh, ik wil gewoon uh, na de World League, wil ik gewoon een weekje rust. Dan heb ik gewoon terug zin om, uh, om een stick vast te pakken. En dan wil ik gewoon uh, lekker hokje. En ik denk dat ik gewoon, uh, daar in India gewoon veel beter ga worden als ik hier in Nederland zou blijven. Ben je niet bang dat je je plaats in dezelfde verspeelt dan? Uh, ja, daar heb ik natuurlijk al aan gedacht. Alleen met, met Paul Van As over gesproken, hij heeft uh, gezegd... Ja, ik ga je zeker niet uit de selectie gooien. Uh, ik vind dat je een risico neemt. En het is op de om te laten zien van, uh, uh, dat, dat ik gelijk heb. En uh, ja, daar ben ik wel van plan om te doen. natuurlijk. Er zijn uh, drie internationals die niet gaan: hè? Jeroen Hertsberger en uh, nog, nog twee anderen. Uh, hoe hebben die gereageerd dat jij wel gaat samen met Stokman en met uh, Blaak? Ja, op zich, uh, op, wel goed eigenlijk. Uh, ze snappen onze redenen, ze hebben er zelf ook lang over nagedacht. Uh, ja, ze hebben geen, geen bezwaar tegen dat, uh, dat de mensen die gaan uh, hebben besloten om te gaan. En uh, zij hebben besloten om niet te gaan, dus, ja. maar ze hebben het is absoluut geen, uh, geen frictie tussen ons. Want er valt ook wat geld te verdienen, hè? Ja, ja zeker, zeker, Dat is wel mooi meegenomen, ja. uh, Hoe heeft jouw club gereageerd, Oranje Zwart? Want als je de finale speelt van die hockey in de league, dan mis je de eerste competitiewedstrijd bent Oranje Zwart. Hoe reageert Oranje Zwart daarop? Ja, ze hebben er eigenlijk heel positief op gereageerd. Zij zien ook natuurlijk in dat de, de, de heel echt een, uh, echt een grote uh, competitie uh, gaat worden. En uh, ja, het zou zonde als ik die aansluiting uh, mis. En zij, zij gunnen mij dit. Ik heb het met het team besproken. Iedereen gunt me het. Uh, het is gewoon goed uh, uitgesproken naar elkaar toe. En uh, geen probleem. Ik mis de eerste wedstrijd. Uh, als we de finale spelen daar. Uh, gelukkig hebben we een grote kern, uh, grote groep bij Rijnzwart uh, die mijn uh, afwezigheid wel kan opvangen. Goed, we gaan het allemaal volgen, Sander. Dankjewel en veel succes in India en bij de ja, World denk natuurlijk met Nederland zelf al. Um, ja, te kijken nog even naar de stand tot slot, want uh, ja, Rotterdam blijft koploper en Amsterdam is tweede. Rotterdam met 24 punten, Amsterdam 23. Zondag de topper Rotterdam-Amsterdam bij Langs de Lijn natuurlijk op zondag. Derde is Oranje-Zwart met 22 punten. Vierde nu Kampong ook 22, maar een iets slechter doelsaldo. HGC vijfde met 21 en Bloemendaal zesde met 19. Dus het blijft heel spannend in de top van de hoofdklasse. En dat zei Tim Steens. We gaan van hockey naar voetbal terug. Veen, RKC werd 5-2. Veen wint dus weer eens in de competitie na drie nederlagen. Coach Marco van Basten zat op de tribune omdat hij vorig weekend van het veld was gestuurd. En dus praat onze Jeroen Guter na met de vervanger van Van Basten en die heet Henk Herder. Henk, zullen we Marco Van Basten maar gewoon lekker op de perstribune laten zitten de volgende keer? Nou ja, nee wat een vraag. Nee, het is, uh, het is zo dat wij uh, vanavond gewoon een goede wedstrijd gespeeld hebben. En daar waren we eigenlijk wel met z'n allen heel erg aan toe. Eh, zowel, uh, zowel de spelersgroep als het publiek. Ja, en uh, we wisten ook dat we heel zeer geduldig moesten zijn vanavond tegen een RKC... die de laatste wedstrijden goed gespeeld heeft. Weinig goals tegen. Ze dus geduldig zijn in balbezit. En dat hebben we bij Vlagen gewoon heel goed gedaan. Ja, dat was een grapje natuurlijk, maar, uh, want jullie hebben met z'n allen deze wedstrijd voorbereid. Maar dit resultaat, daar waren jullie wel heel erg aan toe. Ja, hier waren wij wel aan, wel aan toe. Ja, maar je ziet ook de laatste wedstrijden, uh, hebben wij gewoon wel aardig gespeeld. En uh, we hebben veel kansen gecreëerd. Ja, die gingen er dan niet in. En als je nou ziet dat, uh, dat we ze blijven verzilveren, hè, en gelukkig gingen ze er vandaag wel in. Hè, en uh, daar zijn we wel blij mee, ja. Als je kijkt naar de wedstrijd, vind je dan dat je het ook hebt afgedwongen? Ja, als je kijkt naar de eerste helft hebben wij het meeste balbezit gehad. Wij wisten ook dat RKC uh, uh, hier kwam met een gesloten defensie, dicht op elkaar. Ja, dus wij moesten zorgen dat wij niet te snel balverlies leden... en dat we geduld zouden hebben en, zo en zouden houden. Nou, de eerste helft hebben we dat, bij, hebben dat gedaan. Een paar keer hebben we, dat, hebben we daar toch balverlies in geleden... waardoor zij er een paar keer ja, sterk uitkwamen. Nou, in de rust hebben we daar wel even op gehamerd dat dat niet moest gebeuren. En dan zie je dat we de tweede helft uh, dat beter gaan doen. En we, we, we, we creëren kansen. Alfred komt weer als de goals toe. En, uh, en we beginnen echt, uh, ja, op dat moment echt uh, beter te voetballen. Ja, want dat is natuurlijk het uh, tweede positieve verhaal... dat Finn Bogerson weer, weer scoort. Drie vandaag. Ja, maar dat was voor ons ook geen issue. Als je hem ziet trainen, als je ziet hoe, uh, ja, wat hij voor prof is... Dan, uh, dan, dan was hij wel een paar dagen of een paar weken dat hij niet scoorde. Maar aan de andere kant, uh, ja, hij creëert de kansen wel... En uh, hij, ik was van overtuigd dat hij... Wij waren er met z'n allen van overtuigd dat hij het wel zou maken. En uh, ja, een spits wil graag scoren. Een paar weken droog, maar hij maakt ze weer. Dus uh, dat is mooi. Ja, normaal gesproken als je drie keer scoort in de wedstrijd... dan ben je wel een man of the match. Maar er is helemaal niemand die erover zou klagen... dat uh, Hakim Ziyech dat vandaag is geworden, hè? Ja, klopt. Hij nam hem aan. En, uh, en Hakim, uh, ja, die weet dan al... Uh, hoe het allemaal mee gebeurt en wat er, wat er aan de hand is. Dus hij zag de keeper wat er ver voor, voor hem staan. Met dit weer ook. Het is allemaal wat nat. Dus hij raakte hem perfect. En uh, ja, hij ging er fantastisch in. Mooi goal. Mooi voor het publiek. En dat zei Henk Helder. Hij was vandaag de technische leidsman bij Veen, omdat Marco van Basten op de tribune zat vanwege een schorsing. Veen versloeg RKC dus met 5-2. En vanavond werd ook bekend dat Hans Fonk terugkeert bij Heerenveen. De uh, oud-doelman, een Zuid-Afrikaan, wordt technisch manager bij de club. De handtekeningen zijn gezet, zo heeft Fonk aan de NOS bevestigd... maar beide partijen zullen pas later een toelichting geven. Momenteel is Hans Fonk nog teammanager bij AZ... En oud-trainer Ron Dello is op 99-jarige leeftijd overleden. Dello was de oudste nog levende voormalig trainer uit het betaald voetbal. Als speler kwam hij uit voor clubs als Manchester City en Blackburn Rovers. Dello, een Engelsman, kwam na de oorlog naar Eng uh, Nederland... waar hij trainer werd. Hij leidde achterin volgens Hermes DVS, HBS, Blauw-Wit... Het Gooi, HVV, SHS, Scheveningen-Hollandsport... Volendam, Gooiland... Heracles en tenslotte Helmond Sport. En zijn laatste wapenfeit dateert uit 1998. Toen hield hij op 83-jarige leeftijd. Germanicus als amateurclub nog in de hoofdklasse. En dan hebben we nog uitslagen in de eerste divisie. Willem 2 versloeg Almere met 5-0. Fortuna Sittard, Emmen 2-0. Den Bosch versloeg Sport 3-1. Os en Excelsior speelden gelijk 2-2. En Jong Twente versloeg Telstar met 3-0. Doordrecht gaat de kop met 32 uit 15. Gevolgd door Sparta met 31 uit 15. Die twee ploegen spelen morgenmiddag tegen elkaar... Uh, Willem 2 is nu derde 28 uit 16 en Eindhoven vierde 27 uit 15. En dan gaan we door met uh, Feyenoord. Dat speelt zondag natuurlijk in de Kuip tegen koploper AZ. Feyenoord moet het in die wedstrijd nog altijd doen zonder de geschorste pellen. Ze vervangen wordt Armenteros of de jongen tevreden. Koeman wil er nog niet vertellen voor wie hij kiest. We spelen morgen 11 tegen elf uh, dus uh, het lijkt mij uh, logisch dat ik daar nu niet verder op inga. dat ik de keuze, en dat doe ik altijd, uh, maak uh, op basis van wat ik het beste voor, uh, voor het elftal vind. En ook over bijvoorbeeld trainingsarbeid, want Armenteros is wat gemakzuchtig. Nou, dat is een karaktereigenschap. En ook hij is nog jong om uh, dat te veranderen, want dat is wel de basis om het maximaal uit je kwaliteiten te halen. Je hebt vanochtend een gesprek gehad met Lex Immers, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Zo. Het goed ingelicht, hè. Ja. Waar ging het over? Of wat kun je erover kwijt? Niets. Ben je tevreden over hem, ja, hè? Ja, hij speelt altijd, hè. Dus ja, dan uh, ben ik daar tevreden over... met uh, wat hij brengt voor het elftal. En uh, ook wel eens uh, aangegeven wat uh, verbeteren... of beter moet. Een uh, stukje rendement... Maar ik ben uh, niet de enige, want uh, er zijn genoeg uh, kenners die, uh, die zijn kwaliteiten zeer waarderen. Medespelers, uh, trainers. Dus ik ben tevreden over Lex Simmers. En dan heb je het bijvoorbeeld over die timing, over de wisselwerking met andere spitsen. Hij is echt iemand voor de ploeg. Nou ja, oké, okay, daar, daar liggen met name zijn, zijn grote kwaliteiten. Dat hij in zijn arbeid, in, in de wil, in de agressiviteit... heel veel brengt voor het elftal, wat een elftal ook nodig heeft. En, en ik vind ook dat hij voetballend wel beter is geworden. Dat daar op een gegeven moment ook gezien zijn leeftijd... natuurlijk niet meer de rek in zit dan, dan bij iemand van 21. Maar ik vind Lex immer zeer bruikbaar eigenlijk alleen tien goals meer... Dan, dan was het een perfecte voetballer voor je. Want ja, je maar dat die... hij niet bij had gespeeld. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, in gesprek met Joep Schreuder. Ja, Feyenoord AZ. En AZ is natuurlijk koploper. Sinds het aantreden van Dick Advocaat gaat het prima met de Alkmaarders. AZ heeft nog niet verloren. En het chagrijn is mede daardoor helemaal verdwenen uit de Alkmaar. Onder de supporters leeft de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze zien het als de ultieme test voor het team. Maar Dick Advocaat, de trainer, ziet dat anders. Nou, ik wil altijd dat iedere wedstrijd een test is. Dus, fijn, het is een van de 34. Maar wel een, toch wel met een speciale ambiance. Dat zonder meer. Maar ja, als je boven, bovenin staat, dan krijg je dat. in deze competitie kan alles. Dan kan je het volhouden? Alles, alles is mogelijk. Ik, ik bedoel, iedereen verliest en, en, en wint. Dus uh, we moeten gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En aantrekkelijk blijven spelen. Je hebt een keer gezegd van, we hebben niet de beste spelers. Wij moeten het... Uh, met andere dingen doen? Wat zijn die andere dingen? Nee, ik, ik heb gezegd dat nou, een aantal dingen moet je compenseren. Ik bedoel, er zijn ploegen die meer kwaliteiten hebben dan AZ. Maar als je dat compenseert met een enorme werklust... dan kan je heel ver komen. En, en, en dat heb ik gezegd. Ik heb niet gezegd dat uh, andere ploegen veel beter waren. Maar uh, er zijn een aantal ploegen die gewoon... qua uitstraling, qua fysiek sterker zijn. Maar nogmaals, dat wil nog niet zeggen dat ze van ons winnen. Iedereen zegt dit is uh, allemaal het werk van Dick Advocaat. Ongeslagen status, bijna geen goal tegen. Voel je dat ook zo? Nee hoor. Ik bedoel, de basis is gelegd door, door Gert-Jan van Beek. En uh, daar heb ik ook een bepaalde filosofie over. En uh, bepaalde dingen verander je. De meeste dingen laat je in stand. Dus uh, nee hoor, dat trek ik zeker niet uh, naar mezelf toe. Toch? Heb je wel wat dingen veranderd? Het middenveld heb je veranderd. En, ja, ja. Je, en je hebt de boel voorin ook veranderd? Een aantal accenten heb ik veranderd. En, uh, dus nou, dat, dat, dat, dat zie je dan wel terug. Was dat al toen je kwam meteen je idee? Maar Had je al beelden gezien van zet dat je dacht... Dat ga ik, als ik daar kom, ga ik dat veranderen? Nee, maar gaandeweg trainingen hoor je van spelers... Uh, ik noem een klein facet... bij de centrale verdedigers moesten heel snel rugtrekking geven aan de zijkant. Nou, ik, ik vind gewoon dat de centrale verdedigers zo lang mogelijk vanuit het midden moeten spelen. En op het juiste moment moet overkomen, want uiteindelijk worden de goals in het midden gemaakt... en niet aan de zijkanten. Dus dat is één accent waarvan ik zeg, langer wachten. Voorin heb je ook iets veranderd en dat is wel heel opvallend. Je hebt je buitenspelers veel vrijheden gegeven... want die staan niet meer met, zoals het heet, met kalk aan de schoenen aan de zijlijn. Nee, nee dat, dat klopt wel. Dat, dat, is, dat is een wezenlijk verschil. Uh, meer beweging, meer vrijheid. Andere mensen moeten die posities proberen te bezetten. Dat is het eigenlijk. Het leuk, hè? Nee, het gaat leuk, om, omdat die groep het ook oppakt. En net trainen met, met de groep die niet begon. En uh, dan zie je ook de gretigheid en vanaf spatten. Dus dat is leuk om te zien. En Dat zei Dik Advocaat, de trainer van AZ. Zondagmiddag dus, Feyenoord tegen AZ. Een klein uurtje geleden stond Koen Verwij in Calgary op de bovenste treden van het podium van de 1500 meter. Hij reed het persoonlijk record en versloeg Johnny Davis, die tweede werd. Kjeld Nuis werd daar derde. Jeroen Steglaamburg nu met Koen Verwij. Koen gefeliciteerd. Ik zie blijdschap bij je, maar ook iets vastberadends. Want ja, het lijkt wel deel van het plan. Ja, zeker weten. Nou, ik, het was voor mij het doel om hier gewoon een, een solide rit neer te zetten. Om, om een beetje constant te worden in prestaties. En, uh... Ja, na de race dacht ik, nou, het is niet genoeg. Maar het was zwaar, ik bleef wel lekker in mijn techniek zitten en ik kon nog doortrekken. dat uh, ja, was genoeg, dus uh, met zo'n race dan win je en dan, ben ik er, uh, ja, dan kan ik er niet anders dan heel blij mee zijn. Ja, Eén wedstrijd, weten we dat constant, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar je noemt dat woord al, want ik heb je prestaties van vorig jaar voor opgeschreven. 10, 1, 12, 4, 12, 13 op het week afstand, de 14e. Is dat nou juist wat eruit moet? Nou ja, ik, uh, ik doe het natuurlijk niet meer voor die plekken daarachter. Ik, uh, ja, echt, zoals ik zei, gewoon uh, heel veel goede constante ritten zetten. En dan vanuit daar kun je een hele mooie hoge piek halen. En dat is het doel. En uh, dat doel ligt bij, de, bij het uh, OKT en bij de Olympische Spelen. En van tevoren moet ik eerst nog een paar mooie vlakke ritten rijden. En is, dan, is het dan geruststellend dat nou ja, Davies is in zicht achter je. Maar dat het gat met de rest, ja, dat is enorm. Ja, nou ja Davies en ik zaten van tevoren nog een beetje over te grappen. Dat we 1 en 2 zouden worden. Uh, wie nou zou winnen, dat wisten we niet. Maar uh, dat is altijd een beetje een spelletje van ons.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 Het gaat gewoon goed en uh, vanuit daaruit kan ik wel mee gaan doen ja, op de Olympische Spelen, denk ik. Je hebt nog een wedstrijd volgende week in Salt Lake City. Ga je, dan, ga je jezelf dan winnen natuurlijk. Maar, en, en qua tijd, ga je jezelf dan doelen stellen? Nee, nee kijk, ik kreeg ook al van tevoren de vraag voor het Nederlands record van Erben natuurlijk. Kijk, het zou hartstikke mooi zijn. Het hangt ook gewoon van de omstandigheden af en je ziet het vandaag was het gewoon totaal niet snel. Maar met zo'n rit kom je wel in de buurt en ik denk als ik gewoon bij mezelf blijf,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 ik wil iedereen uh, eruit rijden, heel simpel. Na je vorige eerste plaats, vorig jaar, kwam er een twaalfde. Kun je beloven dat dat niet gebeurt volgende week? Ja, dat beloof ik bij deze. Koen wij maakte die belofte tegen Jeroen Stekelenburg. Het is een spannende dag voor Stanislav Vavrinka... op de ATP World Tour Finals in Londen. Hij won vandaag zijn tweede partij... maar of hij door is naar de halve finales, dat heeft hij niet meer in eigen hand. Marcel Mesker, hoe zit dat precies? Ja, je zou denken, Favrinka, goh, knappe overwinning op uh, Ferrer. Uh, zijn eerste groepswedstrijd won hij van Thomas Berdy. En uh, nou ja, goed, hij verloor van Nadal in twee tiebreak sets. En uh, ja, daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Dus twee gewonnen wedstrijden, dan zou je misschien wel door zijn. Maar ja, dat hangt er allemaal van af of Berdych die nu staat te spelen tegen Nadal, gaat winnen. Want Berdy staat in de derde set tegen Rafael Nadal. Uh, een Nadal die zeker niet in goede doen is. De Tweede set uh, zelfs verloor met 6-1 nadat hij de eerste met 6-4 won. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk niks voor de Spanjaard. Die al geplaatst is voor de halve finale. Dus misschien een beetje gas uh, uh, ja, loslaat. En uh, Berdic heeft dus nog echt de kansen om deze set te pakken. De wedstrijd te winnen en dan in plaats van Favrinka door te gaan. Maar goed, zover is het nog niet. Het staat 3-2 Nadal in de derde set als Berdicse bijna drie gelijk. Dus het is nog even spannend. En uh, Favrinka zal hem wel een beetje knijpen, ja. ja. Uh, hij versloeg dus vandaag uh, David Ferrer. Die was al uitgeschakeld. Uh, doet dat wat af van die overwinning? Nee, helemaal niks. Want uh, ja, je mag toch rustig stellen... dat uh, Favrinka een uh, meesterlijk uh, seizoen heeft gedraaid... Uh, ...echt een, uh, een grote sprong heeft gemaakt... Uh, ...met zijn uh, Zweedse coach Magnus Noorman. Het uh, laatste Grand Slam toernooi zelfs uh, zijn eerste halve finale heeft gehaald. Uh, mooi op een achtte, achtste plaats is gekomen... ...dus binnen die top tien eindigt. Ja, en dan zijn debuut maakt hier bij de Tour Finals... ...en dan in de groepswedstrijden twee van de drie wedstrijden wint. En ja, misschien dus wel die halve finale haalt. Um, kortom, Favrinka mag uh, trots zijn op zichzelf. Ja, wat zijn zijn belangrijkste wapens? Ja, hij heeft natuurlijk uh, die uh, prachtige enkelhandige backhand. Uh, ze zeggen wel eens Gasquet, de Fransman, die hier ook speelt. En Favrinka, ja, dat zijn mannen... Als je een enkelhandige backhand hebt, ga daar eens kijken... want dan weet je hoe het echt moet. Uh, Vavrinka heeft hem denk ik nog net een, een tandje beter dan Gasquet, Hij heeft net iets meer power. En uh, ja, het voordeel is dat je veel creatiever kunt zijn met een enkelhandige. Heb je dubbelhandig, dan ben je heel solide. Neem een Djokovic of neem een Nadal. Uh, goede returns, uh, goede crosscourt. Maar een enkelhandige, ja, daar kan je die pols gebruiken. Daar kan je werkelijk alles mee. En uh, dat kan Favreincka, ja, dus dat is zijn grote kracht. Ja, hij wordt nu getraind en uh, uh, gecoacht door Magnus Norman. Uh, betekent die samenwerking ook vooruitgang? Ja, ik denk het wel. Ze zijn dit jaar samen gaan werken. En um, ja, vooral dat laatste setje. Hè, het geloof, hè. Want kijk, dat van Frinka kan tennissen, dat, dat, dat weet iedereen. Dat weet hij zelf ook. Maar het geloof om van de allerbeste te winnen, ja, dat moet iemand je dan vertellen. En dat moet je dan ook nog maar zien te geloven. En ja, dat lijkt die Magnus Norman wel in zijn vingers te hebben. Want ja, hij was immers ook de coach van Robin Söderling, De enige man nog steeds die van Nadal op Grevel op Roland Garros wist te winnen. Dus uh, die coach, die heeft wel wat. En die heeft uh, Vavrinka het uh, geloof gegeven van jongen, ga ervoor. Sla die backhand door. Hou niet in. Ga meer aanvallen, want je kunt winnen. En ja, op de een of andere manier is toch die, die hele bescheiden Vavrinka een man die altijd in de schaduw stond uh, van uh, uh, Federer, uh, nooit zoveel zei, uh, een beetje verlegen was, wat onzeker. Ja, die is daar overheen gekomen. En uh, ja, nu met zijn 28ste zijn beste jaar. En ik denk dat hij uh, volgend jaar nog zeker op het hoogste niveau mee kan. En dat we nog mooie wedstrijden van hem gaan zien. Dus eigenlijk gunnen we het hem wel die halve finale. Ja, ik zie dat het inmiddels 3-3 is geworden in die andere partij. Um, morgen is Federer tegen Del Potro. Is de beslissing in de andere pool geloof ik, hè? Wie er in de halve finale haalt. Ja, dat klopt. Uh, want die pool, uh, daar zitten ook nog Djokovic en Gasquet in. Nou, Djokovic door, die heeft zich al geplaatst. Gasquet kan het niet meer halen. Dus die spelen in de middag tegen partij, een, uh, nou ja, hoeveel partijtje kan je dan zeggen, uh, dan gaat het nergens meer om. Maar s'avonds, uh, Engelse tijd, acht uur na, en dan zit die O2 Arena stampend vol, 17.500 uh, toeschouwers. En dan Federer Del Potro. Uh, de winnaar van die partij gaat door, en daar staat dus heel veel op het spel, met ja, twee fantastische tennissers, uh, die harde slagen, de vuurkracht van Del Potro, en dan de finesse, de alleskunner van Federer. Spannend, open wedstrijd, maar Iets om op, te, om op te verheugen. Marcel Nesker, um, half vijf morgenmiddag is het Sportforum. En het komende uur kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen. Thijs van der Brink zit dan achter de microfoon. Nog een heel prettige avond.